De Nigeriaan, die vrijdag een Amerikaans vliegtuig boven Detroit probeerde op te blazen, stond op een lijst met ongeveer 550.000 personen die mogelijk banden hebben met terroristen. Daarnaast is er een lijst van 180.000 mensen die als een groter risico worden gezien. En ook is er een no-fly list van 4.000 verdachten die het land niet in mogen. Obama denkt dat de manier waarop met deze lijst wordt omgegaan moet veranderen. De autoverkopen in Frankrijk stevenen af op een record. Verwacht wordt dat er aan het eind van dit jaar 2,7 miljoen auto's zijn verkocht. Dat is 10% meer dan vorig jaar en de grootste stijging in 20 jaar tijd. Het zou vooral te danken zijn aan de slooppremie die ook in andere Europese landen is ingesteld. Een Belgische arts is in Nederland voor een jaar geschorst wegens het ondeskundig uitvoeren van een penisoperatie. Een Maastrichtenaar meldde zich in 2007 met een zeldzame aandoening bij de arts... die toen werkte in de reinaardkliniek in Maastricht. De Belgische arts zei dat de ingreep aan de penis met vocht onder de huid... een fluitje van een cent was, hoewel de medicus nog nooit een dergelijke operatie had uitgevoerd. De ingreep mislukte volkomen en de Maastrichtenaar ondergaat nu hersteloperaties. Het regionaal tuchtcollege dat de Belg heeft geschorst... zegt dat de straf alleen voor Nederland geldt en niet voor België. Irene Wust heeft zich na de 1500 meter geplaatst voor de Olympische 3 kilometer. In Heerenveen was ze de snelste op het Olympisch kwalificatietoernooi. Diane Valkenburg eindigde als tweede, Yvonne Nauta als derde, maar zij zijn nog niet zeker van Vancouver. Bij de mannen veroverden Stefan Groothuis, Simon Kuipers en Mark Tuitert een startplaats op de Olympische 1000 meter.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 huiswerk hebt, dan doe ik dat eerst en dan ga ik daarna gamen. Tot half negen, dan ga ik naar beneden tv kijken. Het grappige is dat de mensen om je heen, je, je, je groetsgenoten hier zo die reageren direct ook, dat er wordt geen huiswerk gemaakt, maar jij bent wel echt een leerling die gewoon trouw eerst huiswerk maakt en dan gaat gamen. <laughs> of andersom. <laughs> ja, um, uh, ja, soms. Ik, ik, ik maak mijn huiswerk wel meestal.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 Die durft zijn laatste geld te geven. Waar zou je willen zijn? Op een veilige plek zonder uitgebreid te blijven. Of juist daar waar God jou heeft Zeker over wat er komen gaat, of een mens die zeker weet dat God me staat.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 Ja, dat was vooral toen ik nog echt. Uh, dat was twee jaar geleden of zo. Toen zat ik er echt een hele dag achter. Iets van 10 euro of zo. Dus nu is het wel veel minder. Omdat ik er veel, veel minder tijd voor heb. Maar ga je ook wel s'nachts door? Bijvoorbeeld als je s'avonds laat nog even een spelletje. dat je ineens denkt van. Hey, ik ben drie uur later en ik ben nog steeds in het game. Ja, als je dat game in bent. heb je eigenlijk de tijd helemaal niet in de gaten. Dus veel is te leuker. Dan ga je gewoon door. Dus, maar ik ben meestal ook wel uh, gewoon. als het niet gaat gamen. Het is het voor mij sowieso laat. Dus ik merk het niet altijd. Maar je moet denk ik ook huiswerk maken voor school toch? Ja, maar dat doe ik niet altijd. Ik doe alleen maar het nodig huiswerk.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 Maar dat is gewoon. Jij denkt gewoon dat zij gewoon andere manieren van tijdbesteding hebben, dat ze er geen behoefte aan hebben. Dat, dat ook en ook de, ja, de meerderheid van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 En wat maakt nou een game dan uh, het meest verslavend? Wat ja. maakt nou dat je wil ja, spelen? Ja.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 Uh, voornamelijk toch ook de, de, de Nintendo 2 en 3 spelletjes, de PlayStation 2 en 3 spelletjes. Uh, de, uh, op de PC ook wel de strategische games, uh, zoals uh, Civilization en dat soort spelletjes.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 ja, wat ik wel kan zeggen. Bijvoorbeeld dat lager... Of het algemeen lager opgeleide... Um, jongeren, in ieder geval... VMBO-jongeren spelen veel meer. Maar uh, vertonen ook veel meer tekenen van, van gameverslaving. Mm -hmm. en dan zou je kunnen zeggen dat dat misschien een manier is... Uh, voor hun om... om een, of een alternatieve manier is om succes te ervaren. Waar ze in de in werkelijkheid misschien niet zo heel veel ja, succes ervaren op school bijvoorbeeld. Dat, we, dat ze toch... Um,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 wel een, een, een, is het bepaal, een bepaald genre, of, of in ieder geval één game waar ze verslaafd aan zijn. Als ze verslaafd zijn, dan spelen ze meestal niet allerlei verschillende spelletjes tegelijkertijd. Ik, ik, weet, ik ben even de naam vergeten van de, uh, van de gast die, die net wel alles door elkaar speelde en ook Civilization en zo. Ik wil ook niet zeggen dat alleen online games uh, vooral verslavend zijn, hoor, want je kan aan, aan alle uh, games al verslaafd raken. En, nou ja, games die je online kan spelen, wel wat makkelijker wellicht.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 Love comes through every time. It always protects hopes and trusts. Keeps on believing and it never gives up. In my life, I have seen so many really things. Nothing is tough. I'm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 heel belangrijk. Uh, probeer daar een hele open en eerlijke. Uh, maar ja, je moet ook natuurlijk wel een klein beetje kennis van zaken hebben. Uh, als, ik, als je inderdaad zegt mijn zoon zit te gamen, ik weet niet wat, het zo stom zijn. Dus, ik bedoel, als je als je, als je zoon op voetbal zit en zegt: niet ja, ik weet niet wat hij doet. Hij doet het is met een bal." Ja, nee, ik ja. wil weten wat hij doet natuurlijk.